Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Het is 4 minuten over 6. Je luistert naar 4.7 hier op Radio 1. En we gaan het straks hebben over games. Afgelopen dinsdag ging namelijk Modern Warfare 3 in première. Ik sprak eerder al met uh, een gameonderzoeker... en met onze eigen game-expert van BNN... over dat spel Modern Warfare 3. En ik heb het inmiddels zelf ook gekocht. En het is vet, jongen. Goed, uh, we hebben het ook over het winterweer. Het gaat namelijk, uh, wat je net ook al hoorde in het, uh, in het weer... best oké okay weer worden de komende dagen. Een beetje fris... Vorst aan de grond en een zonnetje. En dat terwijl er ons een soort van horrorwinter is beloofd door verschillende weermannen. Ed Aldus is uh, weerman bij uh, Radio Rijnmond en TV Rijnmond, echt zo'n Rotterdammer is het. En die uh, legt ons even uit of we echt zo'n horrorwinter gaan krijgen. Of dat het gewoon weer zo'n kwakkelwinter wordt als wat we gewend waren tot twee jaar geleden natuurlijk. Want de afgelopen twee jaar waren, was het echt... Uh, Pittig. En we hebben het ook over duurzame frisdrank, want een colaatje drink je niet zomaar, nee, een colaatje drink je tegenwoordig gewoon duurzaam. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Maar we hebben het eerst over voetbal en als we over voetballen gaan praten, dan doen we dat met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege maar koude zondagochtend. Er... ...is weer een week ons gepasseerd. Een week die achter ons ligt. Een week waar er nog werd bijgepraat... ...over de plaatselijke FC... ...in de domstad die ver boven zichzelf... ...uitstak in een kolkende gal gewaard. Het was de week waar... ...bokslegende Smoking Joe Frazier... ...op 67-jarige leeftijd... ...het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Het was de week waar... ...Griekenland een ander premier... ...op het podium zag, ene Lucas Papadimos. De week waar Geert Wilders... ...en consorten een onderzoek willen met betrekking tot een eventuele terugkeer naar de gulden. En de week waar de goed heiligman uit Spanje weer in Nederland vertoeft. En dit tot begin december. En ik hoorde ook uh, toen ik gisteravond thuis kwam dat inmiddels Bernus koning het veld heeft geruimd of moest ruimen. Ja. Luc, we gaan over naar de orde van de dag. Zo is dat? Uh, er gebeurt heel wat als je het zo allemaal opzomt uh, elke week. Dat is echt, uh, was een pittig weekje. Uh, uh, vooral dat laatste, maar goed, daar we het daar niet over gaan hebben. Nee, nee, nee. Um, we hebben het altijd over voetbal. Ja, En het is eigenlijk vooral, uh, vooral uh, uh, internationaal gevoetbald. Maar voor we het daar over gaan hebben. Heel even naar FC Utrecht nog. Even kort napraten, want wat een wedstrijd was dat, hè. 6-4 was het. Het was zeker een uh, wedstrijd. En ik gaf het vorige week al aan. Kijk, Als Ajax naar Utrecht komt, uh, weet Ajax, en dat wist Frank de Boer ook. dat Het, het is ook zo'n wedstrijd, hoor. op zich een wedstrijd apart. En veel mensen vragen zich af, is dit een eenmalig feestje geweest? Want uh, nogmaals, Utrecht die speelde. Uh, ja, het is, kijk, weet je, het team van Utrecht zit, in, als je het goed bekijkt, niet, niet, niet, niet goed in elkaar. Er zijn een hoop problemen geweest. Jan Wouters die heeft het overgenomen van Erwin Koeman. Ja. Maar goed, er komt, er komt Ajax op bezoek en dan is uh, er van. Alles hier aan de, aan de, aan de halio. Ze speelden ze speelde goed. Ik moet wel bijzeggen dat er bij Ajax ook fouten gemaakt zijn. Dat Ajax, eh, eh, met name de, de, de doelman van Ajax. Dat is ja. ook een resulijke twee, drie fouten. Kijk, en Utrecht bleef komen. Utrecht blijft gaan. En dan komt er nog zo'n fout in, in, in, in de slotfase. En, ja, en dan gaat de deur dicht en dan wint Utrecht. Maar nogmaals, het was, het was een kolkende gal geworden. Het was een spectaculaire wedstrijd. Maar goed, laten we niet hopen dat het een eenmalig vertoon is. Want de volgende week reest Utrecht af naar de residentie... En zou het daar ook uh, zo'n wedstrijd zijn? Maar dat moeten we afwachten. Ja, dat gaan we afwachten. En dat hoop jij natuurlijk niet. En dat snap ik, want jij bent... Uh... Goed. Um, uh, jij bent verfijnend wilde ik zeggen. Maar ik, ja. Ik sta ja. um, even te kijken, want we, het gaat over uh, internationaal voetbal. Want uh, wij spelen dan een beetje uh, ja, van die oefenpotjes. Hè. En ik moet eerlijk zeggen, uh, dat gaat ons niet heel lekker af. Het begon uh, vorige keer al tegen Zweden. Dat was geen oefenpotje, maar dat ging eigenlijk ook nergens meer om. Omdat we al door waren na het EK. Ja. Uh, maar, uh, maar dit was toch ook weer... Ja, tegen Zwitserland speelden we. En normaal gesproken, ja win je zo'n wedstrijd wel, of in ieder geval speel je lekker. Maar het was, toch, ja, het was eerlijk gezegd niet om aan te zien. Nee, dat klopt wat je zegt. En uh, even kort vooraf voor. Uh, we hebben gezien dat, of laat me zo zeggen, het publiek hier in Nederland. ...dat betrekking tot het nationale elftal, die is totaal verwend. Uh, bondscoach Bert van Marw heeft, maar dat gaf hij niet aan, maar dat kon je zien uh, als zijn gezicht dat hij het idee was dat men op een gegeven moment ging fluiten. Het was geen geweldige wedstrijd. Natuurlijk. Uh, Nederland die was niet dominant zoals de bondscoach dat aangaf. Ze speelden wisselvallig. En hij had het ook over uh, de vorm van. ...van de dag, kijk, en nu, je, je gaf het ook aan... ...het zijn van die wedstrijden, dat is keizersbaard, het, het, het gaat om niets. Mm. Maar goed, we weten uh, uh, uh, wat het Nederlands zelftaal achter zich heeft liggen... qua wedstrijden en de aanloop naar uh, het toernooi het, uh, het volgend jaar... Ja. Maar als je kijkt hoe die Zwitsers uh, uit uh, voor de dag kwamen... Uh, die gasten die, die, die, die durfden te voetballen. Uh, kijk, je had een, een, een tweede helft, om het zo te zeggen, met een mindere fase. Nu moet ik zeggen, ik heb in, in grote lijnen die wedstrijd gezien. Ik vond het ook geen geweldige wedstrijd. Ik heb ook af en toe zitten zeppen naar uh, die wedstrijd tussen de Oekraïne en Duitsland. Uh, daar kom ik zo even op terug. Maar goed, mm -hmm. terugkomend op het, op het, uh, op het Nederlands Nederlandse kijk, voor Zwitserland was het een verdiend gelijkspel. Uh, nogmaals, uh, ik, ik, ik, ik, uh, die mensen durfden te voetballen... Uh, uh, Wesley Sneijder had het na die wedstrijd van. Ja, Zwitserland speelde op zijn Italiaans. En kijk, en daar ben ik ook iemand, door. Ik heb analisten gisteren gevolgd en eergisteren. Ik, ik ben het ook daar niet mee eens. Uh, Zwitserland speelde. Ze bleven voetballen. Ja, uh, ze, vond ik ook? Durfden, ja, ze, ze durfden te voetballen. Nogmaals, het is geen top 11, tal. Maar goed, kijk, het is een verdiend gelijkspel gespeeld. En we weten wat er de komende dinsdag uh, gaat gebeuren. Want Nederland reist al morgen af naar Hamburg. Ik denk dat die wedstrijd daar wordt gespeeld. En dan spelen ze tegen Duitsland. En nu kom ik erop. Ik heb uh, Duitsland die voetballen uh, uh, de afgelopen ze stonden op een gegeven moment met 3-1 achter. En dan denk je van, ja, wat gebeurt er? Ik moet zeggen, ik heb een paar spelers in de gaten gehouden. Ik noemde ik, ik, ik maar twee uh, of drie, uh, die Batsjobe, die, die, die kutsen. Die speelt vanaf het middenveld. En niet te vergeten, Isil, die het ook heel goed doet bij Real Madrid. Maar weet je wat er gebeurt? Op een gegeven moment uh, uh, past Joachim Löw. Een, een, een, een, ja, hij, hij vervangt een paar spelers. Hij gooit drie van die gasten in. Die, die, die Kakao, die Müller en Podolski. En dan... Die hele wedstrijd. En ja, Duitsland komt zij Het is 3-3. Maar nogmaals tegen Zwitserland. Ja, dat is een afgesloten hoofdstuk. Nu gaan we met z'n allen kijken naar die wedstrijd tegen Duitsland. En ja, dat kan wat worden voor de komende dinsdagavond En mensen hebben me gisteren gevraagd. Wat, wat denk je van die wedstrijd? Ik zeg, luister, Duitsland, Nederland. Je hebt altijd, net wat ik zo net zei, zegt Ajax. Ajax, Feyenoord, noem maar op. Duitsland, Nederland. Nederland, Duitsland zijn ook wedstrijden apart. Er leeft, wat men praat er al dagen over. Er, er is wat in het team. Maar ik moet wel bijzeggen dat uh, er twee spelers niet bij zullen zijn. Dat weet je ook wel. Dat ja. eraf, er van en vaart vanwege een, een, een, een blessure vervelende blessure. En de bondscoach heeft uh, Van Persie naar huis gestuurd. maar dat waren afspraken, ik denk met Arsenal en met Van Persie zelf. Mm -hmm. Maar goed, uh, we hebben nog Klaas. En ja, Klaas zal met een, met een masker of iets dergelijks ja, spelen. De ja, hij heeft een gebroken neusje. Ja, hij heeft een gebroken neus. Ja. En, maar nogmaals, het, het, het, het is een heel andere wedstrijd. En ik, ik, ja. Als je mij vraagt, ik heb er ook geen kijk op. Er kan van alles gebeuren. Ik, ik hou het op een 50-50 wedstrijd. Maar nogmaals, Duitsland heeft een heel geslepen ploeg. Maar Nederland heeft ook een goede ploeg. Laat dat duidelijk zijn. Er. We gaan het afwachten. En uh, volgende week praten we daar nog even over door. Zeker. En ook Zeker. over uh, de wedstrijden weer in het Eredivisievoetbal. Want ja. uh, er gaat dan ook weer gespeeld worden. Maar het is pas op zaterdag, geen Vrijdag niks? Nee, nee vrijdag nee. is het niet. Zaterdag hebben we een stuk zo vijf, zondag vier. En ja, dan gaat alles weer uh, richting het, uh, het uh, competitievoetbal. Ja. En ja, we moeten de datum van 2 december goed in de gaten. Want dat is de loting voor het EK volgend jaar. Maar daar gaan we het nog over hebben. Joh. Dat is geen uh, punt op dit moment. Gaan we het later over hebben. Ferdinand, ja. ja, dankjewel. Weer en een fijne, een fijne zondag nog. Ja, voor jullie ook. De groeten aan de redactie. Een mooie zondag. En tot de volgende week.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 has triggered unfamiliar restlessness and you and i are we i feel i've lost my individuality you're watching me rebel believing stories only hearts can tell But when is it enough Maria Mena voelt homeless. Homeless. Modern Warfare 3 ging dinsdag in de verkoop. En twee weken geleden kwam ook al de concurrent van Modern Warfare 3 uit. Dat is Battlefield 3, zijn games. En de verwachting is dat die spellen een miljard euro gaan opleveren samen. En dat terwijl de kenners vinden dat die spellen niet echt bepaald grensverleggend zijn. Ik sprak eerder deze week met David Nieborg, game-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. En Peter Spit, onze eigen game-expert van het tv-programma Gamer 101. Today is finest. Allereerst even Peter, voor de mensen die nog nooit van Modern Warfare 3 of van Battlefield 3 hebben gehoord. Wat zijn het voor spellen? Ja, Het zijn eigenlijk schietspellen. Shooters worden ze ook wel genoemd. En um, ja, daarbij is het de bedoeling dat je, dat je andere mensen neerschiet. Daar heb je twee onderdelen in. Je hebt een multiplayer. Um, dat speel je dus samen met andere mensen over het internet. En je hebt de single player en die speel je in je eentje. Een verhaallijn is dat eigenlijk. Hm. Dus gewoon schieten eigenlijk. Ja, dan komt het wel weer. <laughs> ja. uh, David, kun jij je voorstellen dat er mensen in een rij staan voor dit spel? Ik kan me wel voorstellen, maar ik zou over heel veel hobbels heen moeten... om ernaast te gaan staan. <laughs> ja. Ja. Waarom kun je het je wel voorstellen dan? Nou ja, de, de mensen die er in deze rij staan en die vanavond ook uh, in Amsterdam zijn... dat zijn echt fans. En de, je hebt echt wel mensen die fan zijn van deze serie. En die zijn echte fans. Net Als je fan van een voetbalclub bent of zo. En dat gaat vrij ver. En als je kijkt naar die speelminuten, en miljarden speelminuten worden er bijna uh, maandelijks gemaakt door al die gamers. Mm -hmm. En als dan dat nieuwe deel uitkomt, ja, dan is het voor jou en je vrienden wel echt... Een heel groot ding. Ja, ja, misschien wel het moment van het jaar dan ineens. Absoluut. Ja. belangrijker dan Sinterklaas. <laughs> dat denk ik ook, ja. Uh, Peter, kan jij je voorstellen dat jij ooit in een rij gaat liggen... om een game te pakken te krijgen? Nou, ik ben zelf ook al bij wat lanceringen van games aanwezig geweest. Uh, maar dat komt ook meer door 101TV natuurlijk, door mijn werk. Uh, ik zou zelf niet heel snel in zo'n rij gaan liggen... maar ik kan me het wel voorstellen dat andere mensen dat wel doen. Ja. En David, ik kan me ook voorstellen dat je misschien een groepje vrienden hebt... Waar, uh, uh, waar... dan zit je lekker te gamen en zo... en dan is er één zo gek om in zo'n rij te gaan liggen voor dit nieuwe spel... en de anderen die denken, joh, ik zie het wel... volgende week, over twee weken, ligt hij ook nog steeds in de winkel. Ja, dat ligt hij ook. <laughs> ja. ja. Maar, maar doen ze dat niet? Um, Waarom gaan ze dan toch allemaal in die rij liggen? Ja, Het hoort er een beetje bij. En uh, die uitgever doet dat ook best wel slim. Hè. Als je, wat, je, wat je hier ook van kan zeggen. Ze doen het echt wel marketing, PR technisch uh, buitengewoon goed. Ze kloppen die verwachtingen op. Zodat je bijna, als je eigenlijk probeert ze een beetje te doen overkomen. Als je niet in een echte gamer bent. Uh, als je een echte gamer bent dan sta je daar gewoon. Uh, terwijl je, ja, ik ga morgenochtend gewoon uh, sta ik voor die winkel. En dan heb ik hem als het goed is ook gewoon. Ja, En dan ben je ook wel een echte gamer natuurlijk. Ja, ja, ja, of hoog. een echte game onderzoeken. Ja, ja dat kan ook. Uh, in totaal. Of, uh, dus ze hebben 35 miljoen gekost om ze te maken. En uh, dan denk ik. Nou ja, dan, dan zal het wel echt top of de bill qua game zijn. Nou ja, het is ook geen, het is geen slecht spel. Uh, nee, de, ik, heb het ook nog, ik heb dit specifieke deel ook nog niet gespeeld. Want ze laten journalisten die van tevoren niet spelen. Dat is ook wel weer een uitzondering. Ook wel Slim eigenlijk. Mm -hmm. De beste vergelijking om het te maken. Ik zie het eigenlijk als een soort. de Big Mac van de games. He, dus je gaat. Uh, uh, en je gaat naar vrijkings uh, met McDonald's, yeah. uh, ga je een Big Mac halen. Je weet dat er betere hamburgers te halen zijn. Hè? Bijvoorbeeld in Amsterdam heb je een paar uh, ketens... en dan kan je helemaal mooi samenstekken Maar je gaat dan naar McDonald's, je altijd weet je altijd wat je krijgt. En dan eet je die Big Mac en dan denk je... Nou, oh, ik moet misschien nog maar één eten, ik heb nog een beetje honger. En daarna heb je zo'n leeg gevoel van binnen. Een yeah. rare smaak in je mond. Nou, dat is een beetje cool, Het is geen, slecht, het is geen slechte hamburger, Het is geen slechte game, maar nou, het blijft ook niet hangen. En iedereen je... gaat ervoor. Ja. Vind jij het een goede game, Peter? Ik denk zeker dat het een, uh, een goede game is. Uh, ik ben het wel een beetje mee eens dat het misschien niet het uh, ultieme schietspel is. Maar um, ja, ze proberen ook de fans van de game een beetje... Waarvoor hun geld te geven als in dat ze aan een bepaalde verwachting willen voldoen. En uh, ze kunnen de game ook niet op zoveel punten aanpassen dat het niet meer lijkt op het vorige deel. Um, omdat de gamers, ja, dan die, die, die verbinding met die game een beetje kwijt zijn, dat gevoel. En wat, wat, wat zouden ze dan, wat, wat, wat mogen ze echt niet aanpassen aan zo'n game dan? Ja, echt, echt een beetje het gevoel, de physics uh, zeg maar, uh, mm -hmm. noemen ze dat ook wel. Uh, ze hebben dat bij veel shooters in het verleden ook wel gehad. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds mensen die Counter-Strike 1.6 spelen. Nou, dat is een game die al meer dan tien jaar geleden is uitgekomen. Uh, er zijn natuurlijk veel betere shooters op de markt, maar dat gevoel, ja, dat is heel anders. En uh, ook van Counter-Strike zijn er een aantal nieuwe versies uitgekomen. Maar die worden door die hardcore 1.6 spelers gewoon niet gespeeld. Oh. Die, die willen daar niet aan. Maar dat klinkt als een enorm conservatieve wereld ineens. Ja, en uh, ik, ik denk dat dat ook wel een beetje zo is. Uh, fans van een bepaalde serie blijven daar vaak ook wel trouw aan. Uh, het is bij Call of Duty wel zo dat uh, ik denk de meeste gamers wel heel erg zitten te wachten op die nieuwe versie. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er een paar die zijn die uh, ook deze nieuwe versie niet willen spelen. En misschien uh, gewoon Black Ops of Call of Duty uh, Modern Warfare 2 blijven spelen. Hmm. David, heb jij, wel, heb jij wel plezier nog in het gamen als er zoveel van dezelfde games zijn? Ja, ik heb er nog wel plezier in. Maar ik, ik vind het, het is een absoluut goede woord. Die gamers zijn eigenlijk echt oer-conservatief. Oer, oer ze kunnen ook niet zo heel goed uh, tegen kritiek. Als je zegt van die games van jullie zijn eigenlijk maar uh, steeds meer van hetzelfde. Dat willen ze allemaal niet, uh, uh, niet zo aan. Dus ja, ze, ze lopen eigenlijk een beetje achter elkaar aan, vind ik wel. En uh, het zou zo mooi zijn als ze... Uh, die En het is een bepaalde groep, het zijn ook vaak... S soms ook. een groot deel zijn ook jongere jongens die allemaal een beetje naar elkaar kijken. Uh, ook naar de experts kijken, naar die gamejournalisten. En die gamejournalisten zeggen ook allemaal tegen elkaar: nee, dit, dit is echt vet. Dus je moet uh, wel lef hebben om dan als enige te zeggen. Nou jongens, kijk even. Er zijn ook andere spellen, er zijn ook andere manieren om dit te doen. En nu is het zo: iedereen kijkt naar Call of Duty en dat is het. En ja, ga je dan maar eens wat je net zei. Je gaat maar als, als één je eentje zeggen: van, ja, ik ga een ander spel spelen of ik ga dat niet doen. Dan kan je niet met je vrienden spelen. Nee, maar is dat echt? Dat, dat, dat gamers gewoon graag hetzelfde willen en eigenlijk hetzelfde spel nog een keer willen spelen. alleen dan met net iets leukere graphics? Nou, ja, niets menselijk is een vrees. Televisieseries werken zo, filmseries werken zo. Maar die game-industrie heeft dat als geen ander geperfectioneerd dat er altijd net iets meer is. Er is altijd net een klein stukje content wat je kan kopen. En die makers van dit spel, van Call of Duty... hebben dat nog beter geperfectioneerd. Dat Je, je kan straks een abonnement nemen... en dan krijg je elke week of elke maand... stukjes content, nieuwe brokjes, uh, spel... En ja, daar wordt gewoon heel veel geld mee verdiend. Dus zij hebben dat helemaal, dat uitzetten, dat minutieus, wat ik bijna zou zeggen, uitmelken. Hè, van dat uitrekken van die gameervaring, dat hebben ze heel goed gedaan. En daar worden ze gewoon nog steeds beter en beter in. En dat haken ze helemaal in op wat die gamers willen. En dat is eigenlijk altijd meer, want je speelt die levels en vooral die hardcore gamers, die spelen dat heel veel. En dan wil je op een gegeven moment, als je een maand lang in datzelfde rondje hebt gelopen schieten, dan wil je wel wat, wat nieuws. Ja, betekent dat dan ook dat er gewoon eigenlijk vrij weinig wordt ontwikkeld in de gamewereld? Er wordt barstens veel ontwikkeld, alleen dit specifieke marktsegment, voor die specifieke, hè, de traditionele gamer zou je, zou je hem kunnen noemen. Zeker deze die schietspellen zijn met name gericht ook echt op mannen. Um, ja, dat is heel veel hetzelfde, durf ik wel te zeggen. Maar aan de randen vindt innovatie plaats. Op Facebook gebeuren spannende dingen. Op de, op de tablets, op de smartphones. PC, de indie game. Wereld is... In Nederland zijn een paar kleine studiootjes actief. Daar worden games gemaakt. Echt fantastisch mooi en anders en nieuw. Mm -hmm. dus er gebeurt van alles. En dat zijn het mooie wat je daar ook ziet... dat er zijn hele andere ervaringen zijn. Die schietspellen. En ze zijn echt hartstikke leuk om ze te, om te, te spelen. Als je ervan houdt, die adrenaline stoot. Maar... Het beklijft gewoon niet. en We beginnen nu wat verhalen te horen... en morgen zullen we het zien van... Hè, gaat, gaat deze game dan echt iets nieuws doen? Een soort artistiek statement maken? Want tot nu toe is het allemaal maar... Ja, dus af en toe heb ik het idee dat ik naar Amerikaanse oorlogspropaganda zit te kijken. Ze en, betalen toch ook mee, toch? De, de, het Amerikaanse leger zit daar toch ook in in die game? ja nou, Indirect toch? hebben ze een hele grote vinger in de pap. Hè. Er zijn uh, adviseurs die... Uh, die vertellen uh, hoe het Amerikaanse leger uh, werkt. En die hebben echt wel. die sturen heel erg dat beeld. En het zijn Amerikanen die de oorlog winnen. En het ja, zijn Amerikanen ja. die daar een grote rol in spelen. Dus ja, dat. Uh... Ja. Mag, ik, mag ik nog wat zeggen over die innovatie? Want ik ben, het, ik ben het er niet helemaal mee eens. Um, ik denk dat er toch op een aantal vlakken wel behoorlijk geïnnoveerd wordt. Ook door Activision met, uh, met deze versie van Modern Warfare 3. Um, het was in het verleden heel vaak zo dat uh, het alleen maar ging om mekaar neerschieten. Uh, dat was bijvoorbeeld bij het vorige deel van Modern Warfare ook het geval. En ze hebben nou toch wat meer um, ja, teamaspecten erin gezet. Uh, dat je dus niet alleen punten kan krijgen met het uh, neerschieten van tegenstanders. Maar ook met het helpen van je eigen teammaatjes. Door bijvoorbeeld uh, kogelvrije vesten uit te delen. Um, door ze te ondersteunen met uh, tactische dingen. Zoals uh, ja, een soort van machinegeweer op een statief. Wat, uh, wat ze een turret noemen. Um, dus ja, dat hele team-based ding hebben ze nog meer uh, uitgebreid eigenlijk. En, en dat vind ik toch wel een behoorlijke verandering ten opzichte van het vorige deel. Vind je dat ook, David? Ja, wat, hoe ze het zelf noemen, ze noemen het innovatie binnen een franchise. Dus innovatie binnen een serie. Dus dit kunnen ze tot in het oneindige volhouden. zijn dus steeds een paar kleine aspectjes. Hè, en het is software, dus je kan steeds kleine stukjes verbeteren en verbeteren. Nou ja, absoluut zal dit spel anders zijn en, en in de ervaring van heel veel gamers beter zijn. Maar is het een fundamenteel andere ervaring? Is het echt anders dan iets wat je ooit eerder gespeeld hebt? Nou, nee, absoluut niet. Hm. Nee, daar ben, dat, is, dat is waar. Maar um, ja, ik denk juist... Maar en en dat, dat is ook wel waar. Ze proberen daarmee die franchises wel een beetje op te trekken. En uh, dat doen ze heel erg goed. Peter, wanneer ga jij hem kopen? Ik hoop dat ik hem uh, morgen op mijn bureau heb liggen. En dan gewoon lekker spelen, hè? De hele week zeker weer. Op die grote televisie van jullie. <laughs> <laughs> nou, we gaan hem zeker even spelen. Hè? En we gaan ook kijken of we binnenkort bij NL1 TV een leuk toernooi kunnen organiseren voor deze game. Ik kom morgen even langs, ga ik even met je spelen. En ik neem aan, David, dat jij hem ook gewoon koopt en, en weer gaat spelen en... Uh... Dan ongetwijfeld ook wel veel plezier en gaat beleven. Ja, en dat denk ik wel. Dankjewel, David Nieborg en Peter Spits. Denk, denk dat ik geen gevoelens heb. alleen mijn wereld. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan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 Alleen maar denk, oh, oh, oh. wat zij je zin, in de wereld. Zeg me wat je wilde, staren, wordt de stil je van de stil van de stil. Van. Zeg me wat je wilde, staren, wordt de stil Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee naar Rome.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 Zo heet en hij maakt een leuk liedje. Ik neem je mee hier in 47 op Radio 1. Het is tijd voor Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. De PVV wil de gulden terug. De partij gaat onderzoeken of de terugkeer van onze oude vertrouwde Florijn een goed idee is. Zonder euro was er namelijk ook geen eurocrisis geweest, is de loepzuivere redenatie van de PVV. Valt natuurlijk weinig tegen in te brengen. Sterker nog, op die manier kunnen we in no time ook een heleboel andere problemen oplossen. Kredietcrisis, voedselcrisis, klimaatcrisis. Het is dus gewoon een kwestie van het krediet, het voedsel en het klimaat afschaffen. Geen spel tussen te krijgen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. De PVV gaat eerst nog even onderzoek doen. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet bekend. Het enige dat we weten is dat de conclusie wat de PVV betreft ja moet zijn. Normaal gesproken bel je in dat soort gevallen dan even een Tilburgse professor voor de ontbrekende data, maar dat zit er voorlopig even niet in. En binnen de eigen geleden hoeven ze het ook niet te zoeken, want Dion Graus liet deze week zien hoe een gemiddelde PVV-onderzoek doet, en dat was niet bemoedigend. Hij presteerde het om namens de enquêtecommissie De Wit aan een oud-ABM-bankier te vragen of die bank niet genationaliseerd had moeten worden. Hij keek daar heel streng bij en hoewel het natuurlijk slimmer was geweest... als hij zich even ergens had ingelezen om te ontdekken dat dat ook gebeurd is... bracht ja. trouwens met zijn vraag wel degelijk een nieuw feit aan het licht. We weten nu namelijk, in tegenstelling tot wat sommige mensen de laatste tijd beweren... in elk geval wel zeker dat bankiers over emoties beschikken. Het gezicht van Jan-Peter Smitman... de ondervraagde bankier toonde in een paar seconden... diverse gradaties van verbazing, verbijstering, verwondering... verachting en verbouwreerdheid... voordat hij met een vertwijfelde grimas montelde... bij mijn weten is dat ook gebeurd. Dat was een lieve toevoeging bij mijn weten. Dat had hij niet hoeven doen. Daarmee suggereerde hij namelijk dat er ook nog een mogelijkheid bestond dat hij ernaast zat. En die mogelijkheid greep Dion Graus met beide handen aan. Nog steeds overtuigd van zijn eigen gelijk stapte hij op uit de commissie. Zijn collega's hadden na afloop namelijk kritiek gehad op zijn scherpe manier van domme vragen stellen. Waarop Dion Graus sprak, ik ben Dion Graus van de PVV en stel mijn eigen vragen. Het lijkt mij voor iedereen beter dat hij dat ook in zijn eigen tijd gaat doen. Het is dus nog niet duidelijk wie de terugkeer naar de gulden gaat onderzoeken, maar een slimme zet is het wel. Er zijn heel veel Nederlanders die nog steeds elke euro terugrekenen, die terugverlangen naar de tijd dat alle problemen nog 2,20371 keer zo klein waren. Daar is niks van waar natuurlijk, maar als het kiezers oplevert is Wilders nooit te beroerd om een beetje sentiment aan te wakkeren. Ik zelf denk dat hij misschien nog een paar stappen verder kan gaan. Waarom zouden we überhaupt nog geld nodig hebben? Zonder geld heb je immers ook nooit geldproblemen. Als je de taken verdeelt en hier en daar een beetje ruilhandel pleegt... is het prima te doen. Er zijn nu al culturen waar mensen bijvoorbeeld gewoon... met een paar families een schaap en dat dan keurig verdelen. Misschien kan de PVV daar eens naar kijken in hun onderzoek. Ik ben reuze benieuwd wat de uitkomst wordt... maar één ding is er in elk geval gelukt. Ook ik verlangde deze week hevig terug naar de guldentijd. Niet zozeer omdat er toen nog geen euro was... maar vooral omdat we toen nog nooit van de PVV hadden gehoord. Pieter spreekt... En volgende week is er weer een nieuwe Pieter spreekt. En dinsdag ga ik bier met hem drinken. Maar goed, hè, dat is voor later. De kranten staan er vol mee. Uh, het wordt een horrorwinter, wordt gezegd. sneeuwbuien, ijs en dagen onder de min 20 graden. Daar zitten we natuurlijk helemaal niet op te wachten. Maar wat is er eigenlijk van waar? We gaan een vraag aan Ed Alders, mijn lievelingsweerman. Uh, onder andere Weerman bij Weer.nu en Radio en TV Rijnmond. Goedemorgen Ed. Ja, goedemorgen. Ja, leuk doe je het altijd bij Rijmond, vind ik. Oh, dankjewel. Ja, ik, ik woon niet eens in Rotterdam, kun je nagaan. Oh, ja, ja dat, dat, dat is in ieder geval een goed teken. Nou, precies. Nou, hebben we de complimentjes even gehad? Ja. Wat wordt het echt zo'n horrorwinter? Nou ja, het is natuurlijk gewoon flauwe keul, al die berichten. Ja? Die op dit moment uh, ja, zeg maar in de media verschijnen. Het, het lijkt wel alsof uh, zeg maar, al die weerbureaus om elkaar heen buitelen, ja, dat ze er een wedstrijd van maken. Uh, ja, met zeg maar de engste winter die ze naar buiten brengen. Ja, ja. Ik, ik heb zelfs berichten gehoord over de winterdeskdoos die eraan gaat komen. Ja. <laughs> dus ja, het moet niet gekke worden. En je kent van mij aan, nou, al die berichten, die kent van mij allemaal in de prullenbak gooien. Ja, want, want, want ze, dan, die weerbureaus willen eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje scoren. En, en je scoort nou eenmaal met slecht, wanhopig weer. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Ze willen gewoon eens koep hebben. Mm -hmm. En uh, ja, deze winter is helemaal bizar. En ja, kijk, er is gewoon onvoldoende wetenschappelijk bewijs om uh, deze berichten serieus te nemen. En de berichten van die horrorwinter die zijn verschenen in een Duits blad. Ja. En die hebben ze gewoon zomaar overgenomen. En uh, ja, mensen die schrikken hier natuurlijk enorm van. Ja, want je denkt, uh, potverdorie, dorie moet ik alweer een nieuwe snowboost kopen. Ja, precies. Nou ja, kijk, we kunnen natuurlijk best wel de komende winter heel veel sneeuw en ijs gaan krijgen. Maar om nou gewoon over een horrorwinter te gaan praten, ja, dat gaat mij in ieder geval veel te ver. Ja. En wat... uh, ik zou me er ook helemaal niks van aantrekken. Nee, wat, wat voor winter gaan we wel krijgen? Kun je dat eigenlijk al zeggen? Of is dat sowieso onmogelijk? Nou, dat is gewoon onmogelijk. We zijn natuurlijk een land, uh, wij liggen heel dicht bij de Atlantische Oceaan. Uh -huh. En uh, dat is gewoon van tevoren heel moeilijk te verwachten. Dat hangt aan heel veel ja, verschillende dingen aan elkaar vast. En uh, ja, we kunnen soms al uh, de twee dagen van tevoren al moeilijk uh, uh, vooruitkijken. Dus uh, laat staan een heel winterseizoen, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik kijk van heel veel naar Amerikaanse verwachtingen, en die zien helemaal geen afwijking in het temperatuurpatroon uh, voor West-Europa. En dat zou kunnen betekenen dat we een normale winter gaan krijgen. Aha, en wat is normaal? Want de afgelopen <laughs> twee jaar hebben we, hebben we aardig wat uh, ijs en sneeuw en zo gehad. Maar ja. normaal is eigenlijk een beetje een kwakkelwinter, geloof ik, hè? Ja, kijk, in een normale winter, maar daar kan best wel een pak sneeuw voorkomen. En in een normale winter zou je zelfs ook best wel kunnen schaatsen. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, zeg maar, als je dat de balans opmaakt... Nou ja, dan valt het allemaal nog wel mee, zeg maar. <laughs> ja. kijk, nu is er naar buiten gebracht dat we drie maanden lang sneeuw en ijs zouden gaan krijgen... Maar ja, dat is natuurlijk een belachelijk iets. Want dat gaan we echt niet krijgen. Dus, uh... nee. nee, want dan zouden we nu een beetje moeten gaan beginnen. Want anders zitten we al bijna weer in maart. En dan gaat het natuurlijk niet komen. Nee. En, uh, maar, maar ja, dat, dat zo'n kwakkelwind, zo'n normale winter... Dat, dat is dan weer niet leuk voor de mensen die graag willen schaatsen... of een Elfstedentocht willen, willen organiseren. Dat is dan wel jammer natuurlijk. Nou, dat is nog helemaal niet gezegd. Want uh, het weer hangt de laatste, zeg maar, uh, ja, 13 jaar aan extremen aan elkaar vast. Mm -hmm. En misschien kan je nog wel de winter herinneren van 1996-1997. Ja. Dat was de winter van de Elfstedentocht. Ja. Nou, die begon zeg maar zo rond 20 december. Toen hebben we drie weken met echt strenge winterkou gehad. Toen dacht ook iedereen van nou we zijn vertrokken voor de winter uh, van de eeuw. Ja. Nou, dat is het niet geworden. Maar we hebben wel een Elfstedentocht gekregen op 2 januari. Ja. En de eerste tien dagen van januari, dat waren de koudste sinds het begin van de metingen. <laughs> Terwijl in diezelfde winter, de laatste tien dagen van februari, de warmste waren sinds het begin van de metingen. Ja, ja, dus het dus gaat ja, ik, op en neer. Ik, ja, ik wil ermee zeggen, zeg maar, ook in een winterseizoen hangen die extremen aan elkaar vast. Dus in een zachte winter zou je een makkelijke periode kunnen hebben dat je kan gaan schaatsen. Ja. Nou ja Uit, je praat over gemiddelde en de winter duurt drie maanden. Ja. Ja, dat is waar. Dat, is, ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Dus het kan in december uh, hè, voorspellen, ze dan nu tenminste. Dat las ik dat het dan ook nog zacht zal blijven. Volgens mij zeiden die Amerikaanse uh, weervoorspellers zeiden dat. Mm -hmm. en dan, uh, maar dan kan het in januari natuurlijk wel weer uh, takken koud zijn ineens. Ja, precies. Je zou bijvoorbeeld een hele koude januari kunnen hebben. En een zachte december en februari. Ja, dan kom je als gemiddelde nog zeg maar, normaal uit. Ja, eh, dit is wel een beetje normaal geloof ik. Hè? Wat we nu hebben: 9 graden, 8 graden, een beetje zonnig. Ja hoor, de afgelopen dagen heb ik ook al vaak gelezen dat we een koude golf zouden krijgen de komende dagen. Uh, ik vind het heerlijk. Maar op het moment, mm. <laughs> dit is gewoon heel normaal weer. Op dit moment vries het te graadje in het noordoosten. Ja. En in Zeeland is het nu 8 graden. En ja, wat helemaal belangrijk is in het zuiden van het land voor onze luisteraars dan. Ja. Dat komt nu de mist hoor. Dus dat is wel even, op, ah, wel even okay. opletten. Oké, okay. even opletten als je daar de weg op gaat. We ja. hebben dat ook even meegepikt. Dankjewel Ed. Oké. Okay. En succes met, uh, met uh, weer voorspellen en uh, bij Rijnmond de komende week weer. Ja, gaan we zeker doen. Tot ziens. Hè. Hoi. Hoi. Je kent ze misschien van 1, 2, 3, 4 en dit was How Come You Never Go There Feist. Dus we hadden het net al over het weer. En als je naar Buienradar kijkt, dan, uh, dan klopt het wel wat Ed zegt eigenlijk. Het is, uh, het is eigenlijk prima weer. Let dus op de mist in Zeeland. Uh, ook even Twitter heb ik erbij gepakt. Trending Topics daar is heel grappig. Hashtag Sinterklaas intocht. Nou, dat is logisch natuurlijk, hè, want Sinterklaas is in het land. Alleen, uh, niet alleen omdat de Sint vandaag in Nederland aankwam... maar ook omdat Amerikanen uh, dit aanzagen als een code voor een terroristische inval. Dus die dachten dat onze hashtag Sinterklaasintocht... een, een terroristische code was. Vreemd. Uh, en dan heb je ook nog hashtag Paul Turner... die is van The Voice of Holland. En uh, hij is bekend geworden door zijn auditie... met het nummer Valerie van Amy Winehouse. Dan, Joris uh, is op pad gegaan afgelopen week. Rihanna, daar ging hij naartoe. En dat is een uit Amerika. En woensdag trad ze hierop in Nederland. Duizend gillende bakvisten, uh, die keken hun ogen uit. En Gerrit-Jan Kooijman ook, dat is onze tv-deskundige. Je hoort hem ook wel eens hier in dit programma. Hij was aanwezig bij het concert en kreeg zomaar ineens... een lapdance van Rihanna. <tied> De enige keer dat ik ooit een podium op werd getrokken bij een ster, dat was als klein kind. Bij Pipo de Klauw, Mama Lou en Klukkluk in een winkelcentrum. Ik stond er wel geteld één minuut op en daarna mocht ik er weer vanaf. Maar het was mijn moment. Maar echt bij een supergrote ster, dat is me nog nooit overkomen. Maar wel een collega eigenlijk van ons die regelmatig te horen is bij ons een programma. Als tv-deskundige, Gertjan Koijman. Want die was gisteren in het Gelderdom in Arnhem bij het concert van Rihanna. En hij werd het podium opgetrokken. En voor het Amstel Hotel, waar ze slaapt... staat hij nu weer te wachten met een fototoestel in de aanslag. Om eventueel zo toch nog één keer even haar op plaat vast te leggen. Enig idee, Gertjan, jan waar ze zou kunnen zitten dan hier in het Amstel Hotel? Nou, de broer zit daar boven, Dus uh, zij zal ook wel ergens uh, aan deze kant zitten, denk ik. En hoe ben je erachter gekomen? Twitter. De, de broer die twittert een foto. Dus ja, lekker handig. Hey, maar gisteravond was je in het Gelderdom. Heb je dan al niet uh, genoeg gekregen? Ja, ik was stiekem toch nog wel op de foto. Gisteren die lapdance was onvergetelijk, maar een foto maakt het wel even af. En dan nog even bedanken voor gisteravond. Maar wat gebeurde er? Je was gisteren in het Gelderdom en je stond helemaal vooraan. Ja, ik had een kaartje gekocht voor in het podium, want uh, de staanplaatsen voor het veld waren uitverkocht. En uh, ze trok me het podium op en ik kreeg lapdance. Ik moest op een bed gaan zitten. Ze, ze dook bovenop me, de hand in haar boezem, over de kont heen... Ze liep op me heen te rijden en uh, ja, voor 20.000 man publiek... Ja, gaver kun je het niet krijgen, denk ik. Maar hoe voelt dat? ja het voelde heel gaaf. Ik uh, was twee weken geleden bij Britney Spears... en daar was een lapdance, alleen maar uh, de benen om de nek en om je heen draaien. En dit was wel even van een andere uh, kaliber. Ja, was heel gaaf. Kreeg je nog wat van haar? Ja, een kus. Uh, na afloop, uh, het podium, je pakt, zakt het podium in en ik kreeg een kus. En uh, thank you, zei ze. En ze liep uh, af om om te gaan kleden. En ik had echt zoiets van, wauw, hoe gaaf is dit? Je stond wel op een hele speciale plaats he, voor het podium. Ja, we stonden in het podium. Het zijn uh, plakken, plekken die je kon kopen inderdaad, in het podium. En het uh, ja, was gewoon super gaaf om daar eindelijk een keer uh, te mogen staan. En ook te zien hoe die hele productie werkt. Want er zit zoveel in die show. Echt super tof. Je bent ook echt een groot fan van Ja, en nou gisteren nog wel meer. Want uh, uh, als je ziet hoe Britney Spears ongeïnteresseerd door een show heen baggert. En zij weliswaar een uur te laat begint. Maar alles live zingt en danst en er zoveel lol in heeft. Dan nou, ja, daar kun je helemaal respect voor hebben denk ik. Ben je ook een beetje verliefd op haar? Verliefd niet, maar wel jaloers op hoe uh, sterk zij in de schoenen staat... en echt hoe sexy ze daar op het podium staat. Ik denk dat uh, heel veel vrouwen jaloers zijn op hoe sexy zij is. Val je op mannen of op vrouwen? Ik val op mannen. Dus, ja, uh, dat dacht ik al. Ja. En waarom pik ze jou er dan uit, man? Ja, Ik denk omdat het veilig was, hè. Omdat ze dan zeker weet dat, uh, dat er niks misgaat. Nee, heb je dan helemaal geen gevoel er ook bij verder? Nou ja, ze heeft als je als... even aan de borsten mag zitten? Aan de borsten niet, maar ze had wel een strak kontje. Ja, echt een lekker kontje. Ja, een lekker kontje. En uh, wat ik ook heel belangrijk vind, uh, niet zo heel veel make-up. En wat heb je hierbij? Ook nog eens keer je fototoestel nou? Ja, ik wil wel als het kan nog op de fotometer. Dat zou wel heel gaaf zijn. Hoe lang moeten we gaan wachten? Weet ik niet. Er staan busjes, maar ja, je weet nooit hoe lang het duurt uh, voordat ze komt. Of het is bieren koud. Ja, Valt wel mee, toch? Ik heb het, het kouwer meegemaakt. Nou, de taxis staan al hiervoor te ratelen. Ik word een beetje zenuwachtig. Volgens mij komt ze eraan. Ja, volgens mij gaat ze de stad Ik ben bijna blauw aangelopen van de kou. Tweeënhalf uur gewacht. Maar ze komt aanloopt nu aanloop met een grote so cool, zonnebril op. Cool? En er staan oh, hier meer vans. Kunnen we dat zo maken? Ja. Dank je wel. much, uh, derde so uh, so uh, so uh, dag uh, yeah. yeah. yeah. yeah. so awesome. Amsterdam. Yeah. Yeah. Thank Amsterdam. Dank je. Have a lot of fun. Right. Like oh. Nou, te gek zeg. Foto. Ja, en ze vond het awesome schijnbaar. Dus uh, ja, echt super tof. Ja, als was echt kikker. Kon niet met te praten, hè? Ja, dus ik, ik zei bedankt voor de labdance. En Ze zei, oh, you are awesome. Dus ja, tof. Echt gaaf. Gelukkig man? Zeer gelukkig man. Gert-Jan, helemaal dolgelukkig. En ik was zelf eigenlijk ook een klein beetje zenuwachtig. Zo superster, zo dichtbij. Ik mocht geen vragen stellen, maar ik heb je wel gezien.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 Prachtig liedje van Ryan Adams, Lucky Now, hier in 4-7 op Radio 1. Het is 10 minuten voor zeven. Afgelopen vrijdag was het uh, 1 1 1 11 11 Dat is natuurlijk al een beetje een legendarische dag... maar het was ook meteen de avond van de duurzaamheid. En het frisdrankmerk Ogu had op die avond een feestje uh, om te drinken... op de duurzaamheid en om te praten over hun producten. En Ogu maakt namelijk een soort cola, eens 7-Up. Alleen dan biologisch, volledig klimaatneutraal en puur natuur ook. Lenaat Vreken, goedemorgen. Goedemorgen. Oprichter van Ogu. Uh, ja, biologische frisdrank? Ja. <laughs> Was het nodig? Uh, nou, ik denk dat er altijd wat, uh, wat, wat verwarring over de uh, term biologisch uh, is. Biologisch wil voor ons niets meer, uh, niet meer en minder zeggen dat het volledig natuurlijk is. Alleen maar niet natuur ingrediënten natuuringrediënten die we gebruiken... Uh, om onze frisdranken te maken. Ja, nu, uh, nu, nu uh, weet volgens mij iedereen wel dat frisdrankje, dat bedoelt dat is veel suiker en uh, dat bedoelt is geen, het is geen, uh, het is geen, uh, uh, ge het is geen jus de range, zeg maar. Is het ook meteen, is, is het echt, is jullie drankje veel gezonder ook dan uh, dan dan alle andere frisdranken? Nou, nu is het grappig dat je zegt geen suikerance. Ja. Uh, als je terugkijkt uh, in de in de geschiedenis uh, van voeding ik denk dat het daar eigenlijk allemaal op, uh, op neerkomt. Dan, uh, dan is dat best wel raar wat je, wat je zegt. Want uh, als, als je aan, aan, aan wijnboeren bijvoorbeeld vraagt... hoe maak jij uh, wijnen van druiven, mm -hmm. dan zet iedereen dat vanzelfsprekend. En als er nog een keer geen pesticiden bij, uh, bij het wijnbedrijf worden gebruikt... Ja, dan heb je biologische wijn, dan heb je een natuurproduct. Ja. Hetzelfde kan je zeggen als je, als je bier maakt en je gebruikt gerst... en uh, allemaal mooie, mooie producten, ja, dan, dan heb je een natuurproduct. Vroeger was, was het precies hetzelfde. Vroeger werd de limonade frisdrank gemaakt van citroenen. Mm -hmm. Daar werd natuurlijk wat suiker bij gedaan. Maar als je naar het suikerniveau kijkt van een frisdrank... dan is dat 9 van de 10 keer bij, bij het fruitschappen hoger dan bij een frisdrank. Hm. Dus het is, het is, een, het is een, een benadering van, uh, van het product. En dat is iets waar wij heel erg in geloven. Is gewoon natuurvoeding. Ja. Yeah. Zorg dat je natuurlijke ingrediënten gebruikt. En die associatie... Uh, ik denk dat hij het zelf met duidelijke voorbeelden van geeft. Die is uh, dus een beetje verloren geraakt in de loop der tijd. Is het, proef je een verschil tussen, uh, tussen biologische uh, duurzame cola en normale cola? Uh, je hebt nog duidelijk niet over hoe geproefd. Ja, natuurlijk. Yeah. Ja, dat is, het is een wereld van een verschil. Kijk, onze, onze sinaas bevalt 16% fruitconcentraat. Uh, er, zijn, er zijn heel veel sinaas, dus er zit geen eens fruitconcentraat meer in. Hmm. Dat is, dat, dat, is, dat is nogal een verschil. 16% fruitconcentraat, van 13% uh, ja, zuur op En be betekent dat, dat dan ook meteen, bedoel, dat klinkt heel mooi, maar betekent dat ook meteen dat het dan ook beter is voor je? Sorry, ik, ik hoorde je even niet uh, uh, Betekent dat ook meteen dat het dan ook echt beter voor je is? Ja, nou, kijk, dat is ook een, een, een, een vraag die heel vaak wordt gesteld. Mm -hmm. Ik kan op zich niet zeggen dat uh, frisdrank, uh, maar ook bijvoorbeeld melk of hydrange uh, uh, aan uh, uh, per definitie beter voor iemand is. Alles gaat, en ik denk dat dat de kwestie is waar uh, het maatschappelijk heel veel aandacht voor is. Het gaat om een dieet. Wij, wij zijn daar met, als ook door heel erg bewust mee bezig en ook met de voorlichting en namen richting kinderen. ja, je moet gewoon ook daar met mate drinken. Het is, het is niet goed om uh, liters uh, frisdrank per dag te drinken, maar ook niet uh, uh, uh, uh, andere dranken. Liters uh, uh, melk ook niet bijvoorbeeld? Melk ook niet. En, en, en fruitsappen ook niet. Uh, wij, wij, wij zijn heel duidelijk, we hebben daar een visie in in die frisdrank. En zeggen, ja, dat moest je helemaal natuurlijk. Geen kunstmatige toevoegingen. En zo min mogelijk suikers. Dus wij zijn ook met versies bezig, maar zo min mogelijk kilocalorieën en suikers. En suikers die we dan gebruiken, daar zijn we er heel erg van overtuigd dat dat. De beste suikers zijn die je kan gebruiken. Ja. Geen geraffineerde suikers en, en uh, geen fructose. Nu waren jullie vrijdag uh, op de avond van de duurzaamheid. Kreeg je de handjes een beetje op elkaar voor, uh, voor, voor je frisdrank? Ja, absoluut. Ja? Ik, ik denk, uh, ik denk uh, daar, daar zijn wij heel erg van overtuigd... dat wij midden in een voedingsrevolutie zitten. En, uh, dat klinkt misschien een beetje gewichtig... maar ik denk dat we, uh, en die tekenen zijn, zijn al om. Uh, de de slinger is een beetje te ver doorgeslagen. En, en mensen willen weer terug naar pure en authentieke voeding. Ze willen weten waar het vandaan komt. En ze willen weten hoe het gemaakt is. En willen het liefst van de boeren om de hoek uh, hebben. Yeah. Dat, da, daarmee zeg je gelijk heel veel dingen tegelijkertijd. Wij, wij vinden, en we zijn daar echt van overtuigd dat zit ook in ons DNA, als je een biologische restaurant kiest, dan kies je ook uh, voor duurzaamheid. Ik denk duurzaamheid is de gezondheid van mensen. Maar het is ook richting duurzaamheid uh, van.. van ...van de planeet en dus eigenlijk de mensen om je heen. Hm. Wij hebben daar een, een, een half jaar... ...heel zwaar aan gewerkt... ...om dat allemaal door te rekenen... ...en, en daar echt ook een voorbeeldfunctie richting de industrie... weten uh, we werkstelligen. Ja, we zijn klimaatneutraal. En het is, allemaal heel, het is helemaal heel snel gezegd... Uh, ...we zijn klimaatneutraal... ...maar er ligt, ligt, de, ligt nogal wat aan de grondslag... ...en we zijn dat... Uh, ...wat ze noemen op de gold standard, Dat is de hoogste standaard die er op het ogenblik wereldwijd is... En daar ben ik... Uh, CO2-compensatie op uh, kunnen bereiken. Ik ben benieuwd of iedereen over een uh, tijdje... aan de biologische frisdrank zit. Dankjewel, Leonard wel, Graag gedaan. Dan gaan we iets heel anders doen. Donderdag is namelijk de Torrie van Matty uitgekomen. Dat is een bijbel, maar dan in de taal van de straat. Aan de lijn hebben we Martijn Vellekoop van straatbijbel.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Martijn, inderdaad. Ja, uh, de, de, de, een straattaalbijbel. Mm -hmm. Waarom dat? Was het nodig? Dat was zeker nodig, ja. ja? ja uh, ik, ik werk zelf voor je het En er zijn ook een aantal andere organisaties die hier aan meewerken. Nederlands Bijbelgenootschap en uh, Arc Mission. Mm -hmm. En uh, wij komen in ons werk heel veel jongeren tegen die, uh, uh, nou, als je twee of drie zinnen uit een reguliere Bijbel voorleest, dan krijgen ze hele glazige ogen. Yeah. Uh, dat volgen ze niet sluit niet aan bij hun leefwereld. En dus vonden wij het echt nodig om een, een bijbel te maken voor de jongeren in hun taal. Ja, nou, we hebben even een fragmentje van uh, de originele tekst. Het Anker is er trouwens ook. Goedemorgen, Ed. Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hey. Luister even mee naar dit fragment. Moet je ongetwijfeld bekend voorkomen? De afkomst van Jezus Christus was als volgt. <kwijnt> Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijk aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde... bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Ja, nou, en in de vertaling van uh, de straattaalbijbel, Martijn, staat dit... De gewoonte was toen om geen seks voor het huwelijk te hebben. Maar ze bleek ineens pregnoot te zijn. Hm. Joey kwam erachter en hij er was ook oh min depress, Want hij dacht dat ze met een ander gebald had. <laughs> het, is fijn. Het, is wel, het is ook een beetje grappig eigenlijk, hè, Martijn? Ja, er zit wel een bepaalde vorm van humor in. Dat is geen ja. hoor. Oh ja. Ja. Heb je het zelf uh, bij elkaar verzameld, alle teksten? Want het is nogal een zoek, uh, zoekje: zoekwerk. Nee, niet ik. Dat heeft Daniel de Wolf gedaan. Uh -huh. Daniel die werkt al uh, tientallen jaren met jongeren uit de straatcultuur. Dus die is daar veel beter in dan ik. Uh -huh. Oké, okay, en, en, uh, en hij heeft wel alles uh, zelf vertaald en, en opgezocht... en of alle woorden wel kloppen. Prekno bijvoorbeeld is zwanger en dat soort dingen. <laughs> ja, hij kent een heleboel van die woorden... maar daar hebben we ook iets van uh, 10, 20 jongeren meegelezen. Ja. Uh, uit verschillende steden, uit Utrecht, oh, ja. uit Deventer. Om het even Hier te dubbelchecken. Ja. En wat je dan bijvoorbeeld merkt is dat, uh, dat in Utrecht... Uh, de meeste jongeren hebben veel meer een Arabische achtergrond hebben. en in Rotterdam veel meer een Antilliaanse achtergrond. en Dat geeft ook weer verschillende feedback. Dus ja, kreeg, vonden mensen het leuk? Om, uh, welke reacties kreeg je? Ja, erg enthousiast. Dat, dat merkte we al bij de voorbereidingen dat de jongeren zelf erg enthousiast werden van die teksten. En de behoefte hadden om veel meer nog te lezen of te horen. Straattaalbijbel.nl, daar vinden we meer informatie. Dankjewel Martijn. En dan gaan we, uh, uh, tenminste, ik hou hem op, maar zometeen is het, uh, <laughs> Dit is de Zondag met Ed. Vind je het leuk, die Straatelbijbel? Ja, ik vind het wel, wel spannend. Ik merk dat ik nu wat op begin te kijken. Van, uh, ja, dat bedoel dus nou eigenlijk, hè? Ja, ja. ja. Hey, maar, het is, uh, ja, leuk, leuk. Uh, wij gaan straks Dit is de Zondag doen. Mm -hmm. En uh, ik heb nu weer een bijzonder mens. En dat heb ik elke week. Ja, dat, dat zeg is, je elke week. Uh, ja, <laughs> ik geniet er ook elke week weer van. Uh, ik heb een klankmeester. Oh. Ik weet niet of jij je goed voelt, maar ja. als jij bepaalde klanken kan uitstoten... dan weet hij hoe hij je voelt en dan helpt hij je ook om daar betere klanken van te maken. Aha, zometeen. En dit is de zondag. Op deze zondag. En 4-7 houdt me op. Tot volgende week weer.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 Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Dit is Radio 1.